Ad, Ad Leupler. Dat is alles, alles meneer Bertie. Mooi. Schakel de alarminstallatie in. Sluit <truim> binnen de binnendeur. Nu de hoofddeur. Dank je, Fletcher. Ja. Mooi. Heren... Als we nu een drievoudige combinatieslot instellen, zijn we veilig voor de nacht. Jij eerst, Jordan. Oké. Okay. Wat is het dan? Operatie beëindigd. Dan ga ik er maar vandoor, meneer Bradley. Nee, nee, nee, nee, nee. Nog een ogenblik, flasje, een ogenblik. Ik moet je nog iets zeggen. Ja, een beetje vervelende mededeling misschien. Een vervelende mededeling? Nou ja, kom, kom, kom. Het is misschien even een schok voor je. Maar kom een keer met jouw capaciteiten. Mijn mededirecteur... Onze en het... vaste lasten worden toch. al. Ja, begrijp je wel. Nou ja, kijk eens. Hier is een envelop voor je. Je krijgt een extra maand salaris vanwege de opstellingstermijn. En er zit een cheque in voor de volle periode die uitbetaald moet worden... bij ontslag wegens overcompleetheid. Gooit, gooit u mij eruit? Nou ja, waar hebben we nog een veiligheidsman voor nodig met deze nieuwe kluis? Je baan is overbodig geworden. Ik begrijp het. Wanneer wilt u... Nou, het beste is misschien dat je morgen niet meer terugkomt. Hè? Maar nee, schoon schip maken. Hè? Oh, juist. Maar waarom niet? Je bent toch klaar met je werk? Ja... Waarom dan problemen maken? Wilse kan die weetjes wel van je overnemen. Uh, zijn we zover, heren? Maak je geen zorgen, Fletcher. Je vindt zo weer een ander baantje. In deze tijd? Oh, ik hoop dat we als vriend uit elkaar gaan, Fletcher. Huh? Geef me de weg. Dat moest er verdomme nog bijkomen. Misdaad in opdracht door Rodney David Wingfield... ...in de vertaling van Manuel Straub. Een brief voor u, meneer Fletcher? Nog een die cijfer dat hij me niet nodig heeft. Ah, misschien is het nu wel goed nieuws. Niet voor mij, mevrouw Mac. Ik heb vier weken bittere ervaring. Tip top bemiddelingsbureau. Geachte heer, naar aanleiding van uw sollicitatie. Nee. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik u geschreven heb. Nou, dat was zeker een advertentie op mijn nummer. Naar aanleiding van uw sollicitatie zouden wij u een voor u interessant voorstel willen doen. Wij verzoeken u contact op te nemen met onze heer Mary op de 15e deze om 11 uur. De 15e? Ja, dat is vandaag. Mevrouw Merck, ik moet weg. Ja, maar u hebt nog niet ontbeten. Geen tijd. En ik zal ook nog niet voor het avondeten thuis zijn. Dank u voor me. Misschien zit er dit keer een buitje voor me in. op het bemiddelingsbureau. Goeiemorgen. Oh, sorry, schaal. Die baan is al weg. Misschien hebben we morgen iets voor je. Dag. Ja? Goedemorgen. Mijn naam is Fletcher. Meneer Mary heeft me geschreven. Hebt u die brief bij u? Ja wel. Hier. Dank u. Momentje. De heer Fletcher is hier voor u, meneer Mary. Goed, laat maar binnenkomen. Goed, meneer. Die deur daar, hij verwacht u. Ja, ja, ik kan niet alles tegelijk doen. Tip top bemiddelingsbureau. Meneer Mary, dat klopt. Mijn naam is Fletcher. Meneer Fletcher, prettig u te ontmoeten. Komt u binnen? Precies 11 uur, zo mag ik het zien. Gaat u zitten. Goeie reis, gehad. Ja. ja, geen moeilijkheden. Mooi, mooi. U hebt geen andere afspraken? Uh, nee. Mooi zo, wilt u roken? Ja, graag. U hebt mijn brief ontvangen? Ach, ja, ja, natuurlijk, ja, ja. Anders was u niet hier. Het spijt me dat ik u op zo'n korte termijn moest oproepen. De juffrouw kon uw telefoonnummer niet vinden. De telefoon staat op naam van mijn hospitaal. Mevrouw Mac. Oeh, vandaar, vandaar. Ik dacht wel dat ze weer met haar neus had gekeken. Wilt u koffie? Dat is heel vriendelijk. Beste gereden, is maar genoegen. Ja, Jane, wil je twee koffie brengen? Maar de telefoon... Nee, dat niet, laat maar bellen. Dat doe je toch meestal, ook als je er wel bent. En graag een beetje vlug, hè? Personeel is niet meer wat het was. Maar goed, verdomd fijn dat u zo gauw hebt willen komen. Ik heb al heel wat afgesjouwd, meneer Merck, sinds ik ontslagen ben. En de ontvangst varieerde van welwillend gebrek aan belangstelling tot, tot regelrechte onhebbelijkheid. Ja, ik ben een beetje verbouwereerd door uw enthousiasme. De beste keer je had meteen bij ons moeten komen. Wij zien direct wat de man werkelijk waard is. Wat ik zeggen wou, uh, we rekenen 10%, geen bezwaar. 10%? Onze provisie. 10% van uw verdiensten, dat is normaal. Uh, oh, oh ja. als we geen baan voor u vinden, dan betaalt u ons ook niks. Dat dwingt ons om een resultaat voor u te bereiken. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Ik zal de voor vragen het formulier in te tikken. Hallo? Hallo? Als je dat nodig hebt, is altijd weg. Binnen? Zeg, heb je me niet horen bellen? Ja, ik was een koffie aan het halen. Ik kan niet overal tegelijk zijn. Alweer gelijk. Zet maar op het bureau neer. Wil je een overeenkomst in tikken voor meneer Fletcher? Zodra je tijd hebt, zal alle andere dingen door. Je bent een brave meid. Je telefoon gaat. Ja, ik hoor het wel. Hart van goud, als je maar geduld met haar. hebt. Het eh, is niet te drinken, die koffie. We hebben er zo'n machine voor. Eerst maakte je Jean zelf de koffie, maar dat was nog erger. Heet op drinken, dan gaat het nog net. Hoe lang hebt u bij die firma gewerkt? 19 jaar. 19 jaar? En ze stuurde u zonder meer de laan uit? Dat is beestachtig. Ik ben ook ergens in dienst geweest, weet u, 23 jaar. Bij Wiltshire en Wilkes, de houthandel, 23 jaar. Nooit ziek, nooit te laat. Ze lieten me afvloeien, net als u. Gooi me eruit, op staande voet. Ik heb gezworen dat het ze duur te staan zou komen. Wiltshire en Wilkes? Was daar niet die geweldige brand? De hele zaak één puin op. Ja, zoiets, ja, ja. Zaak met een luchtje. Heb <laughs> ik lang niet zo gelachen. Nu moet u mijn geheugen eens even opfrissen, meneer Fletcher. Die firma waar u was... Waar, waar doet hij in? In iets brandpijs? Nee, in diamant. diamanten. Diamanten? Grossiers in diamanten. Ach, dat is interessant. En u zorgde voor de beveiliging? Tot ze een nieuwe kluis kregen. Voor hoeveel aan diamanten had u daar onder uw hoede? Net voor ik wegging verhoogde ze de verzekerde waarde tot, tot 800.000 pond, meen ik. Maar het kwam nog wel eens voor dat... Uh onze voorraad meer waard was. Ik vind het een bijzonder prettig gesprek, meneer Fletcher. Bijzonder prettig. Dus na negende jaar van toegewijde dienst gooien ze u er op staande voet uit om een paar pond aan vaste lasten te besparen. Nog als meer. Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Als dat de beloning is voor eerlijk werk, dan is het geen wonder dat iemands gedachten in de richting van de misdaad gaan. Hebt u wel eens in die richting gedacht, meneer Fletcher? Nee, hoe zou ik? Hm. Zo gek zou het anders niet zijn. Ik neem aan dat u naar snakt om te horen wat ik u te bieden heb. Ja, het salaris. In welke orde van grootte... Salaris? Nee, salaris zou er niet bij zijn. U zou alleen commissie krijgen. Uitsluitend werk op basis van commissie. Uh, daar hou ik anders niet zo erg van. U hebt toch zeker wel vertrouwen in uw capaciteiten? Wat voor soort werk zou het zijn? Ja, het zou nogal verschillen van wat u tot nu toe gedaan hebt. In feite zou het bijna tegenovergestelde zijn. Ik neem aan dat u niet veel kan schelen wat u doet. Nee, als het maar eerlijk werk is. U maakt het me een beetje moeilijk, meneer Fletcher. Moet ik iets gaan verkopen? Nee, nee, nee. nee. We zouden u betalen voor uw gespecialiseerde kennis. Kennis? Waarvan? Veiligheidsinstallaties. En diamanten. En wat zou ik daarmee kunnen verdienen? We zouden u een commissie van 15% betalen. 15%? Uh, uh, waarvan? Zeg u niet dat de waarde van de diamanten in de kluis van uw oude firma ongeveer 800.000 pond bedroeg? Ja, dat klopt. Nou, dan zou uw commissie 15% zijn van 800.000 pond. Dat is uh, 120.000 pond. Belastingvrij natuurlijk. Maar, minus mijn 10% voor de bemiddeling. Wat wilt u eigenlijk? Maar meneer Fletcher, u hebt een goed stel hersens. Ik hoef het toch niet voor u te spellen. Je kunt niet precies genoeg zijn in het leven. Zoals u wilt. Maar laat ik u eerst vertellen dat alleen mensen die gevaarlijk leven krijgen wat ze willen. En Jean, nog twee koffieraag. Er zit voor 800.000 pond aan diamanten in de kluis van uw vroegere verma meneer Fletcher. Ik ben ervan overtuigd dat we die dan met uw gespecialiseerde kennis en hulp uit kunnen krijgen. Bedoelt u dat u ze wilt gaan stelen? Ik zeg dat soort dingen altijd een beetje bloemrijker. Ja, kom in Jean. Ah, heerlijk, die zonnige glimlach op je gezicht. Mag ik u op patent maken dat ik ben aangenomen als telefoniste... en niet als koffie, Dan nou, Zet die koffie hier dan maar gauw neer... en keer terug tot het beroep dat je liefde heeft. Nee, nee. Wacht u even, jevrouw. U, u nog... Wilt u nog eventjes hier blijven? Hoezo, Ik zou u graag als getuige willen hebben. Meneer Merkje, wilt u zo vriendelijk zijn in aanwezigheid van deze jonge dame te herhalen wat u me zo net voorstelde? Maar u doet alsof ik u iets onbehoorlijks heb voorgesteld, meneer Fletcher. Hoe dan ook, ik heb tegen u gezegd dat u, wanneer u ons helpt met het stelen van de partij Diamanten, 15% provisie zou krijgen. Je hebt u het gehoord, juffrouw? 15%? U bent gek! Hey. Wij doen al het werk en hij krijgt 15%. Zonder hem lukt het niet, Jean. We hebben hem nodig. Als hij niet meewerkt, dan kunnen we de hele zaak wel vergeten. 10% is meer dan genoeg. We kunnen echt wel gul zijn. Er blijft nog genoeg over. U gaat er toch niet van door, meneer Fletcher. Het lijkt me wel dat alles zo'n beetje gezegd is. U hoeft niet meteen te beslissen. Maar we zouden natuurlijk wel prettig vinden, uw antwoord vlucht te krijgen. Mijn antwoord? Ik ga regelrecht naar de politie. Als u denkt dat dat het beste is, dan moet u het vooral niet laten. Maar u maakt u zelf wel belachelijk. En u verknoeit de tijd van een aantal gezagstragers voor wie ik de grootste achting heb. Jean en ik zijn meestelijke leugenaars, snapt u? En laten we het kort houden. Kan ik van hieruit opbellen? Wilt u dan het toestel van de centrale gebruiken? Mijn werk gaat deur, begrijpt u. Jean, wil jij zo vriendelijk zijn het nummer even te draaien voor meneer? En kom dan terug, dan kan ik je wat brieven dicteren terwijl we wachten. Zeg, je hebt die machine toch niet op ossenstaartsoep of zo gezet. Deze koffie smaakt nou beroerder dan anders. Wacht, wij u verder nog van niets kunnen zijn... dan zal ons dat een genoegen wezen. Blablabla, gewone vrouwenkul. Die weet al, de volgende. O, oh, dat klinkt als de platvoeten van de wet... Jean, ga maar weg door die andere deur. Moment, dan kun je mijn kopje meenemen. Ik snap niet hoe je die rommel kunt drinken. Als je maar zorgt dat het niet op je tong komt, nou wegwezen. Deze kant op, agent. Wilt u zo vriendelijk zijn door te lopen naar de receptie? Dit is een privékanteur. Alle mensen, meneer Fletcher, hoe gaat het ermee? Deze man is het wachtmeester. Juist, ik handel de zaak wel af. Is uw naam Mary, meneer? Jazeker, van vader op zoon, de ene Mary Mary. Mijn meneer, naam is meneer. Harris. ...van de recherche. Kent u deze heer? En of u me kent. Natuurlijk ken ik hem. Hij Fletcher. Hij heeft hier een verzoek ingediend voor arbeidsbemiddeling. Spreekt me echt, meneer Fletcher, dat we nog niets voor u gevonden deze hebben. Deze heer heeft een ernstige aanklacht tegen u ingediend, meneer. Oh ja? Hij zegt dat u hem zou hebben voorgesteld... ...om samen een partij diamanten ter waarde van ongeveer 800.000 pond te stelen. Maar meneer Fletcher. Ontkent u dat, meneer? Maar natuurlijk, inspecteur. Wachtmeester. Oh, wachtmeester. Ik, ik zal geen klacht tegen hem indienen. Ik heb het hem te doen. Het valt niet mee om in deze tijdje baan te verliezen. Ik zou graag iets voor u willen doen, meneer Fletcher... maar het ons op deze manier betaald te zetten... dat ons dat nog niet gelukt is, dat had ik toch echt niet van u verwacht. Hij liegt, wachtmeester... Hij heeft me dat voorstel nog geen half uur geleden gedaan. Meneer Fletcher, mag ik deze zaak behandelen? Is deze heer vanmorgen hier geweest? Oh nee, hoe komt u erbij? De laatste keer was. Wacht, uh, even vragen aan mijn secretaresse, die weet het wel. Uh, Jean, zou je even binnen willen, Wippen? Handig, kind. Hallo, Jean, kom erin. Dit is inspecteur Harris. Wachtmeester Harris. Oh, oh ja, nou, die promotie zal heus niet langer weer op zich laten wachten. Ik weet niet of je je deze meneer nog herinnert, meneer Fletcher. Ja, die herinner ik me best. Ze heeft een goed geheugen voor gezegden. Wanneer is hij voor het laatst geweest? Oh, ik kan het even opzoeken in de agenda. Een, een dag of vier geleden, dacht ik. Inderdaad, vorige week donderdag. Hij was nogal aangebrand omdat we niets voor hem hadden. Ik ben hier zo net geweest. En dat weet u best. Zou u niet eens een paar dagen rust nemen... De spanning is blijkbaar te groot voor u. Hij liegt, wachtmeester. En, en zij liegt ook. Als dat zo is, weten we het gauw genoeg, meneer. Mag ik die agenda waar u over sprak eens zien, jevrouw? Ik zal hem even halen. Nee, ik ga wel even met u mee. Ik wou u graag apart een paar vragen stellen. Bedankt, jevrouw. U hebt ons een flink hand op weg geholpen. Nou, zullen we dan maar gaan, meneer Fletcher... Tiptop, bemiddelingsbureau. Tje, ja, meneer Vetje, Er is geen enkel bewijs voor uw vrouw. Ze vliegen allebei. Ja. Wilt u de aanklacht handhaven? Ja, heeft het zin. Daar mag ik niet oordelen, meneer. U gelooft me ook niet, hè? Goed. Trek de aanklacht in. Is geen zin om door te zetten? Mocht u van gedachten veranderen, dan weet u waar u me vinden kunt. Ja. Nou, dan zou ik nu maar gaan. Neem wat de rust, meneer. Hoe dan ook, bedankt voor de moeite, wachtmeester. Meneer? Hallo, wachtmeester. Waar heb je het netje gelaten? Hij is weg, meneer. Hij heeft besloten zijn aanklacht in te trekken. Heel verstandig van hem. Zeg, ik dacht dat jij als inspecteur zou voordoen. De politie gebruikt voor dergelijke zaken geen inspecteur. O, ja, ja, dat weet jij natuurlijk het beste. O, ja. Hoe dan ook, goed gedaan, heel goed. Hier is je geld. Gezien? Negen pond. Eh, we hadden tien afgesproken... Minus mijn commissie, beste jongen. Vaste lasten en zo. Hm? Oh. Ja. Nog meer klusjes? Nee, op het moment niet. Maar houd tijd vrij na de volgende week. Meneer Fletcher komt nog wel met zijn kaart op tafel. Nou, ik zou hem nog een beetje in de gaten houden als ik u was. Als hij van huis uit de politie belt, zijn we nog niet jarig. Beste is voor die pond hoef jij je geen zorgen te maken. Daarvoor krijg ik mijn commissie om de zorgen van jouw schouders af te nemen. Er is allemaal voor gezorgd. Hij houdt een oogje op hem en wij luisteren zijn telefoon af. We beginnen nu met fase 2, zodat hij hier heel onderdanig binnenkomt schuifelen over, laten we zeggen, een week. Zin in koffie? Meneer komt u ontbijt, Ik kom eraan. Goedemorgen, mevrouw Wek. Een prachtige dag. Hoe noemt u dat prachtig? Het pijpen stelen. Net wat we nodig hebben. Daar vissen we allemaal van op. Ah, dat ontbijt ziet er goed uit Ik mm. ben blij dat u weer de oude bent Kom al gerust te maken Met die nieuwe baan in het vooruitzicht Hebt u weer fut Het <laughs> is fijn om weer aan het werk te gaan Aanstaande maandag zult u eens wat zien oep, oep, Ik neem al op Ik verwacht een telefoontje Met 294 ja. ja, daar spreekt u mee Oh, morgen meneer Devers Hoe bedoelt u? Ja, maar u zei toch dat de zaak rond was, dat ik die baan kreeg? Oh, ik begrijp het. Ja, ja. U ontbijt meneer Fletcher. Ruikt u maar af. Kijk die verdonde regeners. Morgen, Jean. Morgen. Hondenweer. Hm. Begint hier ook al te lekken. Kijk eens naar het plafond. Straks stort het hele kantoor nog in. Ik mag mijn paraplu hier wel even laten staan, hè? Waarom zet u hem niet in uw eigen kantoor? Ik kan er daar geen bende van maken. Ik verwacht een zeer belangrijk personage. Heeft Fletcher al gebeld? Nee. Verwacht u dat dan? Nou ja, ik heb soms van die voorgevoelens. Ah, ze je hem hebben op dat bemiddelingsbureau? Hij Ogen... Is het? Zal ik hem overzetten naar dat uh, droge kantoor van u? Nee, geef hem maar hier. Kun je eens horen hoe ik hem dat lever. Hallo? Meneer Fletcher, wat een verrassing. U hebt er nog eens over nagedacht. Prachtig. We moesten er nog maar eens een babbeltje maken, denkt u ook niet? Kunt u om uh, 11 uur hier zijn? Goed, dan zie ik u straks... Meneer Fleitje. Hij was verloren, maar is weer gekeerd. Het gemiste kalf om 11 uur. Jean, twee koffie. Hoe hebt u hem dat gelapt? Och, ik heb de dus stakker een erge teleurstelling moeten bezorgen. Ze hadden me een pracht van een baan beloofd bij Fenton. Maandag beginnen en vandaag bellen ze hem op met de boodschap dat het niet doorgaat. Schandalig. Meer dan schandalig om iemand zo te behandelen. Voor ik het vergeet, we zijn Bill Davis van Fenton, 20 pond schuldig. Stuur het naar zijn huisadres in een blankoanval op. En trek de provisie eraf. Soms vind ik u geen aardige man, meneer Merry. Schrik, maar ik mezelf soms ook niet. Maar dat duurt nooit lang. Bel de anderen maar. Vandaag gaan we zaken doen. Komt u binnen, meneer Fletcher. komt u binnen. Afschuwelijk weer vandaag, hè. Waar kan ik mijn paraplu neerzetten? In de receptie. Het kan G niet schelen. Goed. Oh, krijg ik weer zo'n vieze natte paraplu... En uh, was het in orde? Ze is niet bepaald op de mondje gevallen. Nee, niet bepaald, nee. Gaat u zitten. De koffie staat al klaar. Zullen we hem meteen van wal steken? Ja, graag. Goed. Jean, laat de andere binnen en kom zelf ook. En de telefoon? Zet me op het antwoordapparaat. Voor een half uurtje kan het geen kwaad. Het antwoordapparaat geeft hoe dan ook beter antwoord dan zij. Jammer dat het ook niet voor koffie kan zorgen. Uh, wie zijn die andere mensen? Geduld, geduld. Binnen. Nou, ben... Welkom meneer ja, ja, ja, ja, en gaat u ja, zitten. Dank u meneer Eén van de leden van ons clubje. Hè. Kent u natuurlijk ja, ja. meneer Fletse? Ja, de... Pagmeester Harris Ja, <laughs> inderdaad, morgen. <laughs> Niet alleen zij en ik logen erop los de vorige week meneer Fletcher Harris ja. is politieagent geweest, maar dat is lang geleden. Ja, ja. Oh. oh, ja, heren, wie zin heeft de sigaretten staan ervoor? Net als u, meneer Fletcher, is iedereen hier in de kamer slecht behandeld door zijn vroegere werkgever. U kent mijn verhaal, 23 jaar in dienst, en toen nog zo vertollig eruit. Wij kennen uw lotgevallen. George Harris was 17 jaar bij de politie. Beetje met tegenzin ging hij de weg. Aangelokt door een fantastisch salaris bij een beveiligingsfirma. Dat fantastische salaris duurde zes weken. Toen kwam de slappe tijd en werd hij op straat gezet. Ja, ja. Ja. En naast hem zit Bert Epstein. Uh, prettig kennis te maken, meneer Fretje. Bert. Bert werkte bij de telefoonnieuws. En... Ja, inderdaad. ja. Ik was telefoontechnicus veertien jaar. <laughs> Ik ging er weg om chefinstallatie te worden bij een huistelefoonmaatschappij. De zaak ging failliet. De directie vertrok bij de Zon. En het salaris van de werknemers in hun zak. <laughs> nou, zelfs een ontslagbriefje kon er niet af. Maar... Bert stapte ja. de telefoon af toen u vorige week de politie belde. Zat dat goed of niet? Nou, ja. ja, dat zat goed. En ja. niet te vergeten, Jean. Oh, voor mij wil je niets horen. Hij vond het fijn om zijn natte paraplu bij jou in de receptie ja. te maken. Ja. Jean was directiesecretaresse en het toeverlaat van een importeur van damestasjes. Nee. Ze deed alles voor hem. Op, ja. euh, op één ding. Ja. Na. Ja. Ah. Op een dag ging ze naar kantoor, de zaak was op slot, pot dicht. Hij was verdwenen en hij is nooit meer opgedoken. Hoe lang heb je bij hem gewerkt, Jean? Acht jaar. Ja, ja. Werkelijk, meneer Fletcher, het zijn verhalen om van wakker te liggen. En nu Harry Edward nog. Prettig kennis te maken, meneer Fletcher. Harry? Ja. Zijn verhaal ligt iets anders. De eerste elf jaar van zijn werkend bestaan was Harry... Uh, hoe ik het noemen, Harry? Ja. inbreker. Mm, dat doet ja, oh, had ik inderdaad in ja, gedachten, ja. maar ik vond het een beetje cru. Oh. Hij was inbreker en een verdomd goeie totdat hij gepakt werd. Daarna is hij het rechte pad gaan bewandelen. Mm -hmm. Je hoeft niet te blozen, Harry. We hebben allemaal wel eens iets gedaan waarvoor we ons schamen. Hoe ja. dan ook, hij vond een aardig kanteur. Ja. En daar werd hij assistent boekhouder. Ja, er gingen duizenden ponden door mijn ander bij die zaken en ooit één penny tekort. Nou, prutten, helpt niet, Harry. Je hebt je kans gehad. Alles ging goed in die nieuwe baan totdat de firma uit andere handen overging. De nieuwe vond het zo akelig om een vroegere misdadiger op kantoor te hebben... dat hij hij op staande voet omstoel. Ik kreeg zelfs geen getuigschrift. dacht dat de mensen me moesten opbellen. Je kan je wel indenken wat hij toen over me zei. Ja, Alsjeblieft, meneer Fletcher. Allemaal teleurstellingen. Maar we zitten niet bij de pakken neer. Wij zullen die werkgevers eens wat laten zien. En als we die diamanten uit de kluis van uw vroegere firma zouden kunnen krijgen... ...zouden het een geweldige manier zijn om onze wrok in het algemeen af te reageren. Als u ons helpt, dan lukt dat. Nou, wat is uw antwoord? Ik sta aan uw kant. Hoi. Ja, ja, ja. Maar ja. ik begrijp niet welke hulp ik zou kunnen bieden. U anders had uw capaciteiten, ja. net als uw vroegere werkgever deed. Ik, eh, ik heb die kluis bekeken, meneer Fletcher. Zo te zien is Miss Fenning. Ja, maar, maar, maar, hoe ja, hoe we kunnen... Die kluis is misschien onderdrinkbaar, maar met de rest van het kantoor... Gesneden koek. Ik ben er vannacht eens wezen rondkijken op baanraden van meneer Mary. En, Harry? Nou, ja, je kan het wel vergeten, die kluis open te breken. Die is te goed. Ja, ja. Het ja, gaat goed. om 800.000 pond, heren. We zullen het subtieler moeten aanpakken. Wat voor slot zit erop? Ja, een drievoudig combinatieslot met een elektronische controle. Er zijn drie afzonderlijke combinatiesloten. Elk met een eigen code en onderling verbonden. Besloten moeten in een bepaalde volgorde worden ingesteld. Zolang het eerste niet is ingesteld, dan kun je niet aan het tweede beginnen, enzovoort. Geen van de drie directeuren heeft een cent vertrouwen in zijn collega's. En geen van drieën kent dan ook de codes van de anderen. Kluis kan dus alleen open worden gemaakt als ze er alle drie zijn. En als de grote diamanthandelaar daarboven nou één van een tot groep, roept... hoe krijgen de andere twee dat ding dan open? Ja. Ja. Ik neem aan dat er een afschrift van de codes ergens in een bank ligt. Alleen voor het geval dat er iemand komt te overlijden. Ja, weet u bij welke bank? Ja. Ja. Maar gezien het vertrouwen dat ze in elkaar stellen... zullen ze zeker elk een andere bank hebben. Ja, nou, Als we het over eens zijn ja. dat we de kluis dus niet kunnen verseren... Dan zullen de directeuren me voor ons ons moe op te moeten maken. Ja, er zouden kunnen komen waar ze wonen. Ja, ik weet hun adresse. Nou, dan hoeven we dus alleen maar s'nachts naartoe... om ze met zacht geweld naar de kluis te brengen. Maar lijkt me niet fijn, Bert, te rauw. Het zou ook niet lukken. Er hoeft maar één van hen fout te draaien en het slot zit we goed vast. Bij dat soort sloten worden dergelijke veiligheden ingebouwd. Zit er een klok op dat slot? Nee. Ja, ze hadden er één op de oude kluis. Maar op een keer moesten alle al het personeel naar huis sturen met volledige betaling. omdat we dat ding niet open konden krijgen. <laughs> en salaris uitbetalen zonder er iets voor terug te krijgen, dat deden ze daar niet graag. Zo verdween het klokslot. Ja. Wat is er voor een alarmsysteem? De binnendeur van de kluis. Wat? Een, ja. een extra voorzorg. We stelden het in vlak voordat we de buitendeur afsloten. Wat voor soort alarm? Een soort sirene. Ik ken dat. Er is ook een doorverbinding naar het politiebureau. Als er iemand in zou komen, zou die buiten worden opgewacht. Maar je moet het toch kunnen afzetten? Ik bedoel, je moet toch iedere morgen in die kluis kunnen? Tuurlijk. Er is een verborgen schakelaar aan de binnenkant. En u weet waar die zit? Tuurlijk. Nou, dan... U bent een aanwinst voor onze roep, meneer Fletcher. Heren, ik zie een lichtje aan het eind van de tunnel. Ik ben erachter hoe we de zaak moeten aanpakken. Maar... ...voor we verder gaan, is het misschien goed om nog even opnieuw vast te stellen... ...hoe we de opbrengst gaan verdelen. Ja, ja, Er moet geen misverstand over kunnen ontstaan. Nee. Jullie <laughs> krijgen <laughs> allemaal <laughs> een even groot aandeel, 15% van het totaal. Ja. Nee, Als leider a, krijg ik iets <laughs> meer, 25%. De reden waarom ik meer krijg, zal jullie duidelijk zijn... ...zodra jullie met open monden van verbazing hoort... ...wat voor ingenieus plan ik heb Zo. Oh, en voor ik het vergeet... Ik krijg ook 10% commissie voor de bemiddeling. En daar ja. hebben jullie voor getekend? Ja, daar hebben we voor getekend. Die de gevaste lasten, die doen je de das om. Meneer, het probleem is om de drie directeuren... vrijwillig midden in de nacht naar de zaak te krijgen... en de kluis te laten openen. In mijn oude baan ben ik een keer midden in de nacht uitgenodigd... naar het kantoor te komen door de politie. Ze wisten dat ik de sleutel had... en ze dachten dat er was ingebroken. Het bleek vals alarm te zijn... Zei jij dat je een politieuniform te pakken kon krijgen, huis? Inderdaad. En het moet ook mogelijk zijn je auto zo over te schindelen... dat hij op een politiewagen lijkt. Ja. Ik vermoed dat uw drie directeuren op een nacht... de politie uit bed gebeld zullen worden, meneer Fletcher. Ze zouden niet komen? Tuurlijk niet. Alle mensen, wat heb ik vergeten? Het idee is toch niet nieuw. Er is al meer geprobeerd. Daarom heeft de politie een afspraak... met zaken waar veel geld ligt, zoals banken. Hoe, hoe luidt die afspraak? Nou, dat is een wachtwoord. Als er iets aan de hand is en ze hebben de man die de sleutel heeft nodig... gaan ze niet in zijn huis. Nee, ze bellen op. En ze gebruiken een van tevoren afgesproken wachtwoord. Hmm. Bijvoorbeeld monarch. Uh -huh. Ze bellen de man met de sleutel, zeggen monarch en hangen weer op. Nou, dan overtuigt die man zich dat het geen vals alarm is. Nou, hij belt terug naar de politie en dan zegt... ik heb net een monarch-telefoontje gehad. Dat klopt wanneer, zegt de politie. Wij hebben opgebeld. Dit is zo snel mogelijk naar uw kantoor gaan. Dat klopt, ja. Heel knap. En waterdicht. Niets is waterdicht als het om 800.000 pond gaat. Levert het moeilijkheden op om een uh, telefoon af te tappen, Bert? Oh, nee, te doen Of je van de politie bent? Oh, een, kind, een kind kan er wel zo. Een harde is genomen. En wat is het wachtwoord, meneer Fletcher? Ik weet wel wat het geweest is, maar ze nemen elke week een ander. Ja, hé. Dan ga je. Geduld, ja, Harry. Nee. Als er iedere week gewisseld wordt, dan moet er iemand zijn die een lijst bijhoudt van de wachtwoorden. Natuurlijk. Ja, de politie heeft er een. En meneer Bradley die heeft er ook een. Die heeft hij achter slot in zijn bureau. Alleen de directie oh. krijgt er inzage van. Zeg, gewoon zo'n 3000 bureautje met laden van triptricks en slootjes... die je met een haarspel knopen krijgt. Ja, een gewoon uh, kantoorbureau. <lacht> nou, vertel dan maar ik dat bureau moet zoeken... en vanavond heb jij een kopie van je... Hij ziet er weer licht, meneer Brechtley. <lacht> Kunt u hem uitleggen waar het bureau staat? Tuurlijk, Mijnheer, we ja. hebben goed gewerkt vanmorgen. Ja. Uh, het ja. laatste punt op de agenda, wanneer doen we het? Ja. Morgen is het vrijdag. De zaak wordt voor het weekend afgesloten. Dat geeft een beetje extra speelruimte. Uh -huh. Houden we het op vrijdag? Ja, uh, ja, ja, ja. Goed, het lijkt me niet dat we veel zullen missen op de tv. Ja. En een lekker kopje koffie zou nou niet gek zijn, Jean. Wat is er? En niks aan de hand, telefoon. Het is drie uur in de nacht. Ik belt nou om drie uur s'nachts op? Mm, zo, hoor. Hallo? Lorelei. Lorelei. Lorelei? Lorelei. Zeg, geef de lijst eens. Oh, wat voor lijst? De wachtwoordenlijst bovenste deurtje. Toeschiet nou een beetje op. Je dit? Ja, hoe kan ik dat nou zien op die afstand? Ja, geef maar hier. Ja, Lorelei. Ik zal naar kantoor moeten, blijkbaar een in inbraak. Midden in de nacht? Ja, midden in de nacht. We hebben voor bijna een miljoen van die rommel in de kluis. Ik zou gaan, al als ik op huwelijkswijs. Wie, wie bel je nou op? De politie. ik moet checken of het klopt. U spreekt met Hicks, verenigde diamanthandel. Hebt u me opgebeld? Wachtwoord Lorelei. Ja, meneer Hicks. Er is gerapporteerd dat er in uw zaak ingebroken is. Ik heb hier verder geen bijzonderheden. Er wordt gevraagd of u onmiddellijk heen wilt gaan... en vragen naar inspecteur Mary. Inspecteur Mary. Goed, ik ga direct. Hij is onderweg. Mooi. De volgende. Ah, het is koud hierboven. Denk maar aan het goud. Dat maakt je wel warm. Ik hoop maar dat hij er is. Hij is er. We hebben zijn huis in de gaten gehouden. Door en nee. Door een nee. Ik heb hem gehaald! Laten nou, we wachten tot hij terugbelt! Die vent moet opschieten, want we zijn al achter op ons schema. Ze is dus ook nog niet komen opdagen met zijn politie En Hicks kan ieder moment hier zijn. Ha! Ja, dat Meneer Merry. Ha, ah, Harry. Heb je meneer Fletcher bij u? Hier ben ik. Is dat met nou de alarm gefixt? Ja, dat is in orde. Mooi. Uit inspecteur. Ja, ja, heel aannemelijk. U hebt uw nog afgeschoren. Kleine vermomming. Mogen de kracht niet van mij wijken. Ook al is mijn haar afgeschoren. Alle mensen. Nou, maakt hij ze toch een beetje handmooien. mooi. merken? Ja? Er komt een politieauto aan. En wat heb ik gemerkt, ja? Het is George Harris? Nee, het is een echte. In de portiek daar. Ja, ga. ja. Jij kunt er beste op blijven zitten, boys. Ja ik heb geen keus, hè? Nou. Hopen dat ze niet naar boven kijken. Stomme. Sst. Ze controleren het gebouw. Ja. Allicht. Dat doen ze iedere nacht. Ja. Ja, wat dacht u? Ik heb in het vak gezeten. Ons gaat wordt goed besteed. Hoe lang leven ze rondhangen? Hooguit een paar minuten. We hebben geen paar minuten. Hees kan ieder moment hier zijn. Oh, dat wordt leuk als hij ze bij de echte politie meldt. We zitten mooi vast in ons eigen vuik. Hé, hey, hé, hey. Bert geeft een teken. Er komt een auto aan. Dat zal ik zijn. Hé, hey. hou je vertijst? Die smeren ze stapel op. Opschiet er dan maar. En daar komt Hicks dan ook. Even op adem komen. Ik heb met 10% wel verdiend vannacht. Ik heb voor jullie allemaal in de piepzak gezeten. Heb je Bradley al te pakken, Birds? Ik ben bezig. Hij zet de spoed achter. Ik hoor Hicks aan de praat. Meneer Hicks? Ja? Ik ben een stukje mee. Juist. Ze gaven uw naam door op het bureau. Hoe staat het? Ben ik de eerste? Ja, meneer. De andere heer zijn onderweg. We vermoeden dat het heerschap nog binnen is. We hebben het gebouw omzingeld. Ik zag een van uw auto's de hoek omkomen. Mm, ja, dat klopt, ja. Ik heb naar het bureau gestuurd om verder versterking te halen. Zodra uw mededirecteur er zijn, wilde ik naar binnen gaan om de kluis te controleren voor alle zekerheid. Ik begrijp het. Tot zolang zullen we even moeten wachten... Ach, kunt u misschien uitkijken naar de heer Jordan? Die kan ook ieder moment hier zijn. Ik doe nog even de ronde om te zien of iedereen op zijn post is. Ik ben zo weer bij u. In vredesnaam, Bert, schiet op. Ach, geen paniek, we zijn over tijd. Lukt het niet? Hij krijgt geen verbinding met Bradley. Weet je waar het aan ligt, Bert? Nee, ik probeer het al een keer. Nee, kom maar nou. Ja, zoveel zo tijd hebben we niet. Niet te bereiken. Misschien nou wel. Ik het is kapot als het toestel. Okay. Alles gaat mis. Ach, ja. onzin, we hebben al twee hier. Met twee kunnen we niet beginnen. We moeten ze alle drie hebben. Lukt het niet om hem aan de telefoon te krijgen, Peuts? Nee, geen kijk op. Giggs en Jordan wachten geduldig om de hoek. Nou, ik zou hem beleefd zijn als we de zaak niet aanpakten... ...voor ze besluiten naar huis te gaan. We gaan de politie, Rotterdam. In orde, dit keer is van zijn grote. Mensen, er is hier een echte politieauto rond. Ja, ze hebben het goed met ons voor. Die, die auto van je is heel indrukwekkend geworden. <laughs> Dankjewel. Zeg, tj. George, wat zou de politie doen als ze een van de mensen met een sleutel niet te pakken konden krijgen via de telefoon? Nou. We gaan er halen, zou ik zeggen. Goed, dat doen we dus. Heb je dat politieuniform? Ja, in de wagen. Uitstekend. Hij aantrekken. Ja, ja, Geen ja. gewetensbezwaren neem ik aan. Ja. Jij wordt onze hele politiemacht die hier het gebouw omstingelt. Oh, ja. Zorg ja, dat je een beetje opvalt. Ja. Ja. Heb jij Bradley's adres, George? Ja. Goed. We stoppen nog even om de hoek om onze beide vrienden Kalmer aan toe te spreken. Ze zullen zich waarschijnlijk een beetje vervelen, maar dat verandert straks wel. Blijf je aan de lijn, Bert? Ja. Zijn telefoon mocht dus tot me even komen. We zijn zo terug. Ja. Kom eens. Dat had toch gehoord moet licht. Wie is daar? Politie, meneer Bradley. Een ogenblik. Drijft u het terecht? Dat ik u zien Er is niets aan de hand, meneer Bradley. We zijn met de politie. En ik hoop dat u een vergunning hebt voor dat vuurwapen. Weet u hoe laat het is? Maar al te goed, meneer. Het spijt me dat we u moeten lastigvallen, maar er is ingebroken in uw kantoor. U wordt veel zachter erheen te gaan. Blijf daar staan! Waarom hebt u niet de normale procedure gevolgd? Ik kreeg er geen gehoor, meneer. Uw telefoon schijnt kapot te zijn. Oh ja? Heb je mijn nieuwe nummer gedraaid? Uw nieuwe nummer? Ik heb jullie nu toch doorge. Mag ik uw legitimatie even zien? Natuurlijk. Nee! liever hè? Houd het maar voor u uit. Hm. Echt, indrukwekkend zien ze er niet uit, meneer, maar zo zijn ze nu eenmaal. Als u nu misschien spoed achter de zaak zou kunnen zetten. Aangezien mijn telefoon schijnt te werken, zal ik zo vrij zijn om eerst het bureau te bellen om de zaak te bevestigen. Uitstekend, meneer. Heel goede voorzorg. Ik doe de deur zo lang dicht, dat het voor hem mag zijn. Uiteraard. Nou. Ik probeer een beetje minder bezorgd te kijken. hè? En er is alles wel iets om bezorgd over te zeggen. Wat gaan we maken dat we wegkomen? Waarom? zie je de politiebelt zijn we erbij. Ach, dwaasheid. Bert heeft alleen toch afgetapt? Hij neemt hem aan. Snapt u het dan niet? Hij heeft een ander nummer. Bert tapt het verkeerde nummer af. Dat gesprek van Brad. Die gaat de rest aan de echte politie. Hallo, mensen. Hm. Komt u nou maar. Ja, wat, wat, wat, wat doet u nou? Nou, help eens even zoeken. Nou, het telefoonkabel moet hier ergens uit de grond komen. Oh. En daar je die deur naar binnen gaan. Oh. Maar vind je... Nou ja, ja. ja, hier is hij. Yes. Nou, ik hoop dat we nog op tijd zijn. Zo. Jullie schijnen gelijk te hebben. Die telefoon is kapot. Wat is er te wachten, hoor? Lorelei. Ja, dat klopt het wel. Als u even minuut wacht, dan schiet ik even wat aan. En maak je zich hier geen zorgen over... Dit is geen echte revolver. <laughs> Dan zijn we kiet, meneer Brickley. Wij zijn ook geen echte politiemensen. Hoe hm. lang duurt het nou nog? Het ah. je pet. Hallo, Hicks, uh, Jordan. gauw voor die uh, inspecteur komt. Werden jullie opgebeld door de politie? Waarom zouden we anders hier zijn? En belden jullie terug voor controle? Allicht. Oh, dan zit het wel goed. Ik maakte me een beetje ongerust. Alles in orde, heer. Wat is voor verdomme aan de hand? We staan hier al een uur in dit zijstraatje. Het spijt me. Het heeft even tijd gekost om de heer Bradley ervan te, te overtuigen... ...dat we waren die we zeiden dat we waren. Weet u zeker dat het gebouw omsingeld is? Ik heb eens rondgekeken, maar kon niemand ontdekken. Dan hebt u meer geluk gehad dan ik, meneer. Ja. Ik kon geen voet verzetten of ik liever weer een tegen het lijf. Inspecteur. Ja, We vermoeden dat hij weg is, inspecteur. Hé? Hij moet gemerkt hebben dat we hem opwachten. Hij zal langs de achterkant ontkomen zijn... Dan zal er nog eens een hartig woordje gesproken moeten worden... over de manier waarop de manschappen zich hadden opgesteld. We zoeken nou de omgeving af, inspecteur. Hmm. Ja, en inspecteur, dan is er nog iets. We hadden verbinding met het bureau. De alarminstallatie is in werking. De alarminstallatie? Dat betekent dat ze de binnendeur hebben geopend... en in de kluis geweest zijn. Geen paniek, heren. Laten we maar naar binnen gaan en de kluis bekijken. Zeg aan de brigadier dat we naar binnen zijn, agent. Ja, inspecteur. Fijne keer met zo iemand kun je werken. Zullen we gaan, hier? Hebt u de sleutels, meneer Bradley? Ja, hier zijn ze. De alarminstallatie werkt inderdaad. De buitendeur is nog dicht. En zo te zien is die niet open geweest. De alarmschans zou niet overgaan als de binnendeur dicht was. Dat kan sluiting zijn. Nou, laten we de boel maar even openmaken en kijken. Dat is misschien het beste, heer. Sluiting of niet, het is beter om het alarm af te zetten. Het belt van gebroken op het bureau. Ja, vooruit je maar, uh, Jordan... Jordan. En dat is merkwaardig. Wat? Ik wil het deur gezicht en het te lappend werkt. Nee, ik vermoed dat het een bandje is. Zet maar af, Harry. Ja. Oh in vredes Leuke stukje speergoed, hè? Die transistoropnemertjes klinkt net echt. Ja, dat is... Wilt u nu allemaal achteruit gaan handelen om ons? Dit is een echte gevolg, meneer Bradley. Maar dat u het weet. Dan zullen we nu het echte alarm ook maar uitschakelen. Het zou verwerend zijn als het ging werken... terwijl we de binnendeur openen. Onder die plank, hè? Oh ja. Dit vinden? Ja. En nu naar binnen. En vlug ook. ja. U kunt ze toch wel heel kwijt. Ik hoop van wel. Dat we hebben er hard genoeg voor moeten werken. Is die zak groot genoeg, hè? He? Ja, het gaat net. <laughs> ik heb alles. Voor. Eerste glas. Zo. Nou, jij eruit en nu erin. Uh, u, u wilt ons hier toch niet opsluiten, hè? Het moet wel. We hebben een voorsprong nodig. Maar we stikken hier wel. wel nee, er is meer dan genoeg lucht. Vooruit, alstublieft. Uh, nee. U leeft heel wat langer daar binnen dan met een kogel en u leeft buiten, begrijpt u? Zo, zo is het beter. We zullen over een paar uur de politie bellen om u eruit te halen. U herkent ze wel als u ze ziet, ze zien er net zo uit als wij. Alleen zijn er wat meer. Pas op het hek? Nou, dat is niet meedoen. Zeg dat niet. Zittig op de hoor. Dat is wel een Hoe lang nog? Nog minstens vijf uur. We werken zo snel als we kunnen. Het kost nog even tijd, meneer Bradley. Maar we doen het zo gauw mogelijk. In orde. Als schiet op. Hebt u enig idee hoeveel die stenen buikwaai die ze hebben meegenomen? We hebben het net uitgerekend. Ja? We hebben het net uitgerekend. Ja? Op. We moeten vallen met het overzien. Maar de het van op een paar buitenste schatten. Zijn ze vandoor? Maar ongeveer 7,5 miljoen aan diamanten! Kijk eens, oh, alsjeblieft. Oh, ga, maar... is mooi. Dat is het heer. Nou ja, de mensen. Zijn ze niet prachtig om te zoenen? Ja, en vooral als ja, ze contant geld opleveren. Hm? ze even op. Oh, laten we hem erin, Harry. En? Hij zit er niet meer. Hij heeft zijn koffers gepakt en is gisteravond vertrokken. Zijn hospita heeft geen adres van hem. Waar gaat dit over? Ik maak me zorgen over Fletcher. Hij zou zo vroeg mogelijk hier zijn voor de verdeling. Nou, misschien heeft de politie hem te grazen. hij oh, was een al zenuwachtig. gisteravond. Ik denk dat de grond te heet onder de voeten is geworden oh, dat hij gesmeerd is. Wat doen we met zijn aandelen? Als hij niet hier is, dan kunnen we het hem ook niet geven. Voor hey, jullie je, je vingers <tie> afleken bij de gedachte van <tie> een groter <tie> aanweer... wil ik even opmerken dat ik anderen altijd net zo behandel als ik zelf behandeld heb. Ja. Nee, we leggen zijn aanweer voor hem opzij. Hij oh, oh. legt daarvoor meer dan drie kwart miljoen aan glimmende steenkool. Meer dan genoeg voor ons allemaal. Het. Ja. Nou, het is nog wel een beetje vroeg, maar een toast op de goede afloop lijkt me niet misplaatst. Ja, maar. Ja. Ja. staat er geen <laughs> champagne uh, in, Stansi. Ja, pak je champagne. Stansi. Ja, ja. Oh. Lekker, ja, ja, ja. Oh. Nou, zo. Zeker. Zeker, jongens. Zo. Hier. Kijk. Wie is daar? Sorry. Sonny Goldberg! Genade, oh, hey, nou, laat hem maar binnen. <laughs> nou jongens, gezondheid tegen. Ja, is... We een paar van die stenen, <laughs> ja, ja, ja. zodat we wat geld hebben voor ja. de lopende uitgaven. Ja, lekker, hoor. Morgen, meneer Goldberg! Ja, ja, ja. Morgen! Een feestje? Ook een glas? Ja. Ja. Om half negen smorgels? Nee, laat ik daar maar niet aan beginnen. Oh, ja. ja. Heb je een smakgeld bij u? Ja. Nou, laat die rommel eerst maar eens even zien. Ja, kijk eens even. kijk eens even. Mooi spullen, hè? Mooi, ja. mooi, mooi zijn ze zeker. Heel mooi. Bijna niet te onderscheiden van echt. Wat zegt u? Het is namaak, meneer Mary. Goede kwaliteit, maar namaak. Als ik in dit soort dingen deed, wat niet het geval is... dan zou ik misschien drie of vierhonderd pond bieden voor het partijtje. Maar, eh, misschien iets minder. Zo te zien heeft iemand u bij de neus gehad. Zeg maar ho, Fletcher. Ho, ho. <laughs> nou, laten we klinken. Hm? Op ons succes! Lief van een leien dakje. Net wat ik had voorspeld. Ja, de verzekering die heeft de claim geaccepteerd. Zo. Ze betalen zelfs de bouw van de nieuwe kluis. De beroemde anti-nieuwe kluis. Nou, hoe dan ook, ik houd me aan de afspraak. Hier is de sleutel van het c -floket. En je zult er 200.000 pond vinden in de bankbiljetten, zoals we overeenkwamen. Hartelijk dank. Ik ga maar door de achterdeur. Uw mededirecteuren zouden dus bepaalde conclusies kunnen gaan trekken... ...als ons hier ja. samen bij elkaar staat. Ja. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Zeg, die, uh, die Mary, die heeft wel een pak gehad, hè? Hij deed er al het werk voor... ...en hij er niks aan zelfs niet zijn 10% profilie. Heeft u met helemaal geen medelijden? Hij vindt wel wat anders. Hij geeft nooit op komt u binnen, komt u binnen. Ik ben blij dat u bij ons komt. Dus na 16 jaar hebben ze u eruit gegooid bij de Bank van Engeland. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Misschien dat ik op commissiebasis wel iets voor u zou kunnen doen. dat u koffie? Vertelt u eens. Hoeveel geld hebben ze daar nou zo ruw geschat bij die Bank van Engeland? Misdaad in opdracht door Rodney David Wingfield... In de vertaling van Manuel Straub.